En hoe zijn we nu aan die industriële revolutie gekomen? De Chinezen hadden het dus niet gedaan. Die hadden er steeds tegenaan gezeten. Die, die wisten bijvoorbeeld wat, je, hoe je, wat atmosferische druk was en dat je die zou kunnen gebruiken. Dat wisten ze allemaal wel. Dat wisten ze trouwens in de klassieke oudheid al. En dan hebben ze allerlei rare stoomfluitjes geconstrueerd en zo. Maar ze, waren nooit, ze hadden nooit die laatste stap gezet. En die laatste stap is gezet in Engeland in, in de late 17e eeuw. Want daar heeft een meneer Savory, die heeft een zeer primitieve stoommachine geconstrueerd. En de interessante vraag is, waarom heeft hij dat gedaan? Wat, wat, wat voor nut dachten ze? Dat heeft hij gedaan, die stoommachine die werd gebruikt om water uit kolenmijnen te pompen. En dat was noodzakelijk geworden, omdat de vraag naar kolen was in de hele loop van de 17e eeuw was die sterk toegenomen. En dat lag voornamelijk aan het feit dat er, dat er een enorm houttekort was ontstaan in Engeland. He, ze hadden dus een beetje al het hout wat er op het eiland stond, hadden ze omgehakt. En ja, dan zit je met een probleem. He, dat is overigens een klassiek probleem wat zich in alle agrarische samenlevingen voordoet. Die hebben allemaal de neiging om de hele boel in de omgeving om te hakken... met vaak hele ongelukkige ecologische effecten. Ik eh, kijk nog even naar eh, Collapse, tweede boek van Jared Diamond... Eh, ...waarin die heel aardig beschrijft hoe de Maya's aan hun, eh, aan hun eind gekomen zijn... ...als gevolg van een ecologische eh, ineenstorting. Dat, dat was een heel lokaal verschijnsel. Diamond heeft een beetje zo'n politiek correct idee... ...dat dat met de hele planeet zou kunnen gaan gebeuren. Nou ja, en Dan zitten we dan dus met de gebakken peren. Dat weet ik nog niet zo net of dat gaat gebeuren. Dan misschien na mijn tijd. Dus als gevolg van houttekort was er een... Grotere noodzakelijkheid om die steenkolenvoorraden te exporteren, dat gebeurde ook al eeuwen. Als u dacht dat dat een nieuw ideetje was, nee, dat was niet zo. Sinds de 13e eeuw gebruikten de Engelsen kolen als brandstof, trouwens de Chinezen ook. Alleen hebben die die laatste stap nooit gezet. En nu werd er, was er dus een, een intensievere exploitatie nodig, dat is punt 1. Die mijnen liepen alsmaar onder water. En daarom heeft die Severi een stoommachine gebouwd. Een heel primitieve, zeer energie-onzuinige stoommachine... die eigenlijk alleen in die mijn kon functioneren, want ja, daar had je de energie bij de hand. Maar die stoommachine is vervolgens door meneer Newcomen verbeterd. Nog steeds groot, zwaar, log, inefficiënt. Maar in de loop van de 18e eeuw heeft uh, James Watt... ...die u ongetwijfeld wel bekend zal zijn... ...die heeft die stoommachine zodanig verbeterd... ...dat die een veel compacter was... ...veel energie-efficiënter... ...en dat die zelfs zou kunnen worden gebruikt... ...in een bootje... In een, in een, in een, ...op een karretje... Uh, ...op een karretje misschien wat over rails liep... ...rails kenden ze al lang... ...want in, in die mijnen werd, werden de karretjes over rails gedoeld... ...dat idee hadden ze al veel eerder gehad... Uh, ...vaak zie je dat bij zo'n technologische revolutie... ...allerlei elementen zijn er al... En op een goed moment komen ineens al die elementen samen en die vormen de mogelijkheid om de volgende stap te zetten. En als je dan kijkt naar een eeuw later, we moeten een beetje tempo maken, als je een eeuw later kijkt, 1800, dan zie je dat het energieverbruik van Engeland, maar nu gebruikmakend van kolen, al zo groot is dat ze in principe elk jaar het het hele beboste eiland hadden moeten omhakken om dezelfde energieverbruik mogelijk te maken. Terwijl er dan toch nog maar enkele duizenden stoommachines zijn. En dan is dus de stap gezet. Ondertussen is ook de textielindustrie gemechaniseerd, overigens eerst met waterkracht, pas in een later stadium met behulp van stoomkracht. Maar nu is in feite de stap gezet die het mogelijk maakt om een heel nieuw type van samenleving in te richten die gebruik maakt van fossiele energie. Want na kolen hebben we allerlei andere vormen van fossiele energie eh, zijn we gaan gebruiken.